Tientallen Turkse mijnwerkers worden vermist na een ontploffing in een kolenmijn. De mijn ligt zo'n 200 kilometer ten zuiden van Istanbul. Hoeveel mensen precies ondergrond zijn is nog niet bekend. Turkse media spreken van 50 vermisten. Twee maanden geleden was in hetzelfde gebied ook een gasexplosie in een mijn. Toen kwamen 19 mensen om. Ongelukken in Turkse mijnen worden vaak veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van verouderd materiaal. Het aantal vermisten door het noodweer op Madeira is teruggebracht naar 13. De Portugese autoriteiten hebben bekendgemaakt dat 19 mensen die als vermist waren opgegeven terecht zijn. Ze zijn allemaal ongedeerd. Reddingswerkers zoeken nog met honden naar de overige vermisten. Madeira werd afgelopen weekend getroffen door overstromingen en aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Zeker 42 mensen kwamen om. Nog 18 mensen liggen gewond in het ziekenhuis.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM met. met nu. De... Dame's en heren, goedenavond. Vanuit de studio is dit Jacques Jomans. Vanavond zenden wij live vanuit Hotel Hoogland een discussieprogramma uit met de lijsttrekkers, georganiseerd door de ondernemersvereniging Zandvoort. De uitzending zal ongeveer tot half tien duren. Totdat de verbinding gemaakt kan worden, eh, draaien we nog even wat muziek voor u. I call my baby my sugar I never made me my sugar That sugar baby of mine He's special ration for me He never asked for my money All that I give him is honey And that he can't spend any time I'd make a million trips to his lips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 Lisa in Docum, Rien in Boetangen, onze luisteraar in Beijing, de neef. Nee. F, f, nee de, ja. De... voorzitter van de ondernemersvereniging in We hadden deze avond georganiseerd in de hoop en met de bedoeling dat we hier veel ondernemers zouden terug. Nou, geloof ik dat er wel een aantal politici ook ondernemers zijn, dus dat het en wat positief, maar als ik zo naar de kijk, zie ik overwegend mensen die politiek uh, georiënteerd zijn, dat vind ik jammer ik weet niet waar dat dan ligt ligt dat, misschien uh, hou ik het maar even voor zelf voor aan Sven Kramer die vandaag uh, optreden, dan hou ik het allemaal maar op um, ik heb even overleg gehad met uh, Wim Fiesje, dat is uh, gesprekstrijd van vanavond, en ook uh, omdat jullie toch uh, nou, in redelijke getale bij elkaar zijn opgekomen het wordt ook blijf uitgestonden door een vierze hebben we besloten om het in ieder geval door te laten gaan? Je hoort me niet? Oh, de radio niet. Oh, dat was het. Oké. Okay. Sorry, doen we overnieuw. Um, hebben we besloten om, om deze avond toch door te laten gaan? Uh, Wim Fieser is uh, onze gespreksleider en die zal uitleggen hoe we het uh, dachten aan te pakken. Dus ik zou graag Wim aan jou het woord willen geven. Zo, welkom allemaal. Natuurlijk hadden we een volhuis uh, verwacht met, uh, met ondernemers, maar uh, dat is niet anders. We maken gebruik van deze gelegenheid om elkaar toch beter te leren kennen. Dit is een live uitzending op de radio, dus in, dat geval, in dit geval is ook het bereik wat, uh, wat groter dan uh, de mensen die hier uh, aanwezig zijn. Ik kan niet zeggen dat politiek niet leeft in Zandvoort, want als je uh, Zandvoort binnenrijdt en uitrijdt. De diverse uh, pa partijen. Dat is ontzettend leuk om te zien. En daar waar je denkt ondergesneeuwd uh, te worden door de landelijke politiek met, uh, met alles wat daarop in de kleeft, dan moet je als inwoner en als ondernemer je beseffen dat je uiteindelijk heel veel op elkaar moet ziet te krijgen bij de plaatselijke politiek. En het, dan, dan kijk je naar stemgedrag van mensen en dan weet je dat uh, ondernemers, en, maar goed, ondernemers zijn ook mensen, dat mensen in het algemeen traditioneel stemmen. We zijn gewend om PvdA, PVD, wat ook te stemmen. En uh, uiteindelijk wordt de keuze gemaakt om vaak heel andere redenen dan de keuze voor de plaatselijke politiek. Ik denk dat het een politie is van, uh, van Zandvoort om daarin uh, heel sterk naar voren te komen. En als je naar de, de, de advies kijkt en de, de, de, de krantenberichten, dan werkt dat voor daar Hey, ik heb daar nou, ook hey, van Roden, ik, zeg, ja, ik heb nog nooit zoveel foto's van, uh, van iemand gezien als, uh, als, uh, als van hem. Ik weet nog net niet dat ik er uh, s'avonds uh, voor brood is, want hij het weer. Uh, bij het VVD leeft het, uh, leeft het, uh, het uh, politiek ook. Uh, daar waar bedachten uh, de dachten dat de lijsttrekker van de Lindner foto's Vreugd zou zijn, is dus eigenlijk het doosje toch weer taak uh, weer geworden. Er wordt gekozen voor uh, ervaring. Tot je wapens een nieuw gezicht. Uh, voor uh, Ook daar zijn uh, veranderingen gekomen, PvdA, lijsttrekker uh, Gertone is gewoon gebleven waar hij zit. Er zal het lijsttrekker ook voor dit zijn. En zo gebeurt er wel wat in het, uh, in het uh, leven van Zandvoort. Dus ik zeg in ieder geval laat uh, de kant niet voorbij gaan stemmen. En uh, de politiek moet, uh, niks moeten in het leven, maar het is, het is heel handig als de politiek te laten uh, weten. Uh, waarvoor die staat verplaatst op het belang dat we uh, waarop hij gaat stemmen. En niet alleen uit politieke stemmen. Dat gezegd ja. hebben we. Uh, zijn er een, uh, een aantal spelletjes voor uh, vanavond. Uh, we hebben de groep uh, ingedeeld, acht lijsttrekkers hebben die ingedeeld, in, uh, in twee groepjes. Daar is uh, geen strategie uh, uh, anders dan dat we de landelijke uh, uh, partijen gesplitst hebben, aangevuld hebben met plaatselijke partijen. Um, dus dood onder de gemaakt. We hebben van tevoren vijf stellingen naar voren gebracht. Erop gereageerd geworden. worden. Dat heeft de ene partij iets uitvoerder gedaan dan de andere partij. Maakt ook niet uit. Geen niet gereageerd hebben. Die kunnen vanavond, zeg ik, nog niet. En um, we trekken twee keer twee uur uit. We gaan straks aan de tafel twee uur. Pardon? Twee keer Pardon? één uur uit. Ja. Nee, ik, ik weet ik weet dat. Ik, uh, het is ook weer niet zo dat het twee uur gevuld zal worden. Uh, we krijgen vier mensen straks uh, aan, uh, aan tafel. Uh, daar leg je in principe twee stellingen aan, uh, aan voor. Uh, daarmee gaan we vaststellen. <kwijnt> uh, later kunnen we, als, als de tijd toelaat laat, nog een derde of vierde uh, uh, het debat loopt. Het was nog een aardige uh, vandaag. Het debat is vaak een, uh, een verhit gesprek waarbij partijen met elkaar spreken. Maar naar zichzelf ze luisteren. En dat is eentje om over na te denken. En dat gebeurt veel in, uh, in politiek. Want het is heel prachtig om je eigen stelling uh, te vertellen en nog eens te vertellen en nog eens te vertellen. Maar het is ook heel belangrijk om naar elkaar te luisteren. Ik hoop dat wij het hier uh, met z'n allen ja. doen, dat mensen dat thuis ja. doen. En dat we met z'n ja. allen ja. ja. worden. Dus uh, bedenk dat uh, uitspraken die gedaan worden, beloftes die gedaan worden, uh, uh, beloftes, verkiezingsbeloftes gedaan worden. Die worden vaak gedaan om gekozen te worden, maar dan komt er een traject erachter en u wordt gevolgd. Dat wil zeggen dat als u een uitspraak doet, dat we ook na een aantal maanden gaan kijken van wat, wat komt daar nou van terecht. Dus daar gaan we op terugkoppelen. Dat doen wij, dat zeg ik op ondernemersvereniging of ondernemingplatform in de georganiseerde uh, bedrijfsleven. Wat niet wil zeggen dat u niet moet zeggen wat u niet, uh, dat u niet voorzichtig moet gaan worden, want we hebben natuurlijk veel meer aan mensen die duidelijk naar voren brengen. Veel meer aan mensen die duidelijk naar voren brengen waar ze voor staan, dan mensen die zich uh, ja, achter de uh, volgende republiek uh, verschuilen, waar je uiteindelijk alle kanten wil gaan. Je durft dingen te zeggen en in een politiek uh, spel met een, voor een dorp, waarin je 17.000 inwoners hebt, of niet een het groot dorp, waar je elkaar op allerlei vlakken weer, uh, weer tegen uh, gaat <coughs> komen, denk ik dat je met elkaar politiek een mooi. Uh, een mooi door moeten kunnen maken, een mooi toetskundig kunnen maken. Je moet elkaar de succesjes kunnen, je moet met elkaar op de bocht kunnen gaan. En wie de ding uh, deze verkiezing. dat zal uh, bij zorg zijn. Maar je moet uiteindelijk moet je met elkaar hier de parel maken waarvoor het kopen Oké, okay, mag ik uitnodigen? Uh, van geen Wisse, Michel Terres. Uh, van de GPD, Wilker Tatis. Van onderdeel vasten van de kost. En van deze gesprek, nog een Yeah, it's <laughs> always a moment. It's always ...mogelijkheden scheppen voor de ondernemers. En uh, we hebben daar een aantal dingen voor staan. Als ik praat namens uh, en uh, vanwege OPZ, dan uh, zeg ik nou... ...in ons programma hebben we een aantal dingen neergezet... ...en ik denk dat een van de belangrijkste is... Uh, ...minder regels, meer servers. We hebben letterlijk in ons programma gezet... ...en een paar daarvan. dat zijn er tien... ...we hebben ook hele praktische handvatten daarvoor gegeven... Dat zijn er tien. Die slaan niet allemaal op ondernemers. Maar vier daarvan wel. Eén daarvan is de APV op een goede manier aanpassen. Dat er minder regels zijn. Makkelijker te hanteren. Uh, een tweede die op ondernemers slaat. Dat is versimpelen van vergunningaanvragen. Door implementatie ook van het VNG-advies. He, met andere woorden. Daar moet je simpeler kunnen maken. Wat aangevraagd wordt. Om daar vergunningen voor te verlenen. De derde beperken van het aantal horeca exploitante vergunningen ook weer vergunningen, met andere woorden ook daar weer het makkelijker maken en ten vierde dus er waren de vier van de tien die daarop slaan dat is invoering van een normenkader en dat slaat eigenlijk niet op de ondernemers maar naar de gemeente zelf dat je dus beter omgaat met die dingen die je moet verlenen met andere woorden dat je ook gemeten wordt voor de prestaties die je naar de ondernemers levert ja. Ja, wat meneer Simons zegt, uh, dat is natuurlijk een, een grote waarheid. Maar in principe uh, begint hij over het verhaal wat in principe een gemeente al moet doen. Hè? Faciliterend optreden. Want het faciliteren betekent ook uh, economische groei, belastingheffen en inkomsten voor de gemeente. Maar die facilitering, dat hoort er al bij. Ik denk dat ondernemend besturen wat anders is. En daar heb ik een klein stukje over geschreven. Dus zal ik even snel... Uh, voor het ondernemend besturen vind ik dat dat politieke is dit, wil... Is dit een interruptie of gaat nee, het hij vraagt... even het roer nemen? Nee, ja, ik vraag ja, ja. even... Ja, wij, ik ja. heb een ander idee van ondernemend besturen en het wil niet... Zeggen. U zegt dat dat niet goed is. Het moet eerst voorlopig maar... wel even worden uitgevoerd natuurlijk. Ik geef, ik geef er een, een andere invulling aan. En dat mag. De huidige gemeenteraad, vind ik... ...die is niet zo ge gecharmeerd... ...van ondernemingsbesturen. Blijk eens de bijeenkomst in Sunparks... ...dan zegt uh, de wethouder Economische Zaken... ...die staat daar... Uh, ...die vindt ook dat er een jaar rond... ...idee moet zijn en, uh, en, en ondernemen. Aan de andere kant zegt hij... ...de zon is de koopman. Nou, Ik vind de zon is de koopman, dat was misschien vroeger zo... ...maar je moet elke maand aan de bank betalen... ...en je kan niet verwachten dat de zon... ...elke maand schijnt. Dus... De zon is de koopman, daar moeten we een klein beetje vanaf. Uh, blij dat hij er is natuurlijk. Ik hoop, ik hoop het toch echt niet. Ja, ik, ik denk dat dit een voorkomen verkeerde benadering is. Ik denk eh, ondernemend besturen, dat is eh, uitdagingen aangaan en risico's nemen. Ook als overheid. Dat eh, niet alleen laten doen door de ondernemers. En ik kan eh, u wel vertellen dat de afgelopen vier jaar dit college, en dat is niet alleen te danken aan de VVD, maar zeker ook aan de Partij van de Arbeid en de Oudere Partij, dat wij veel uitdagingen aangegaan zijn en eh, dat we die ook succesvol hebben afgerond en wel zodanig op de rit gezet. ...dat die uh, onomkeerbare processen uh, teweeg hebben gebracht. Nou, onderne welke ondernemingen heeft u het over? Of de risico's die u genomen heeft? De gemeentegrond is bebouwd op het Louis-Davidskadee. Ik heb geen initiatief gezien deze vier jaar, zoals een jaar rond paviljoen, ...waar de, uh, systeem waar de gemeente toen de tijd risico mee geloven ja, heeft. Uh, wij uh, nemen allerlei soorten risico's. Je neemt al politieke risico's om iets voor elkaar te krijgen... Het hoeft niet altijd een risico, financiële risico's te zijn. Wij hebben op veel punten ons nek uitgestoken om de zaak uh, goed op de rails te krijgen. Ja, ik moet u ook een compliment geven voor het VVV. Nou ja. Het zij u gegund op uw verjaardag. De vies, ik heb u nog niet gehoord. Nee, uh, ik ben zelf ondernemer. Uh, uh, in die zin denk ik dat, uh, wat dat betreft, als, uh, als wij in de gemeenteraad uh, zullen zitten, uh, dat wij ook vanuit dat ondernemerschap uh, willen gaan besturen. Uh, ik denk ook dat een gemeente uh, dat die veel meer uh, zich gelegen moet laten liggen aan allerlei economische processen die er zijn. Uh, en dat je wat dat betreft uh, niet kunt zeggen dat uh, het gemeentebesturen volledig los is van de samenleving waar een economische realiteit is. Mag een gemeente risico's nemen met, uh, met ondernemend besturen? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan... Um Stel dat je een herinrichting wil van uh, de, de Haltestraat en je zou het laatste gedeelte van de, de, van de Haltestraat op een andere manier in zou willen delen, om het meer te comprimeren. Mag een uh, gemeente zich daarmee gaan bemoeien of, of, of zegt u van de, de, de markt moet zijn werk, uh, werk krijgen? Moet ja. de gemeente zich bemoeien met het, uh, het, het, het faciliteren van hotelruimte uh, of zelfs? voorop gaan om uh, nieuwe hotels neer te zetten of moet de markt dat aangeven hoe denkt u daarover uh, in ieder geval de, uh, als gemeentebestuurder moet je realiseren dat je met geld van mensen werkt hè, dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan je kunt uh, wat dat betreft uh, mag je geen risico's nemen met dat geld uh, wat heel belangrijk is in dit hele traject is ook dat je de, dat je de inwoners van Zandvoort erbij betrekt hè, dat is iets van natuurlijk wat D66 al jaren dag zegt uh, als je dan maar zorgt dat je het, eh, het akkoord krijgt van de mensen, eh, dan eh, zul je niet zo gauw zien dat mensen problemen ermee hebben. Maar dat is los van het feit dat als iedereen zegt, trek eh, de portemonnee maar open en geef al het geld uit, ik ben accountant, eh, en dat zou ik, daar zou, ben ik geen voorstander van. Toch zijn er voorbeelden geweest in dit, uh, dit, uh, deze laatste bestuursperiode, waarin er bijvoorbeeld aankopen zijn gedaan voor de middenboulevard, of bijvoorbeeld op het strand is een paviljoen die vrij is gekomen, is, is weggekocht, dus Paviljoense plekken die nu niet uitgegeven worden, dat is ook een vorm van bestuurlijk ondernemen, omdat je denkt dat je daarmee uh, de markt een steuntje in de rug, uh, in de rug geeft. Dat je de sturing kunt geven aan dat wat je als visie hebt. Dat kost geld. Daarmee neemt de gemeente risico. U bent accountant, mag een gemeente risico nemen? Binnen de, zeg maar, de regels die daarvoor gelden, daar er er zijn gewoon landelijke regels voor, voor hoeveel uh, risico een gemeente mag maken en mag nemen. He, en je mag niet zomaar met, met Rijksgelden of met gemeentegelden gaan smijten. Meneer Taders, wil reageren? U uh, doet alsof daar geen visie aan ten grondslag ligt. En nee, dat is helemaal absoluut niet nou ik wat ik zeg. Nou ik zeg, daar is een visie aan ten grondslag. Ja, nee, natuurlijk. Waardoor het bestuur ervoor ja. gekozen heeft. Nou, ik kan, ja, nee, maar u komt met een, met een voorstel. En dat is bijvoorbeeld de aankoop van Venice Beach voor twee ton. En uh, dat heeft diverse redenen gehad. En uh, daar is uh, zeer goed over nagedacht. En ik kan u zeggen, en dat is uh, gisterochtend uh, nog eens eventjes heel duidelijk gezegd door de gedeputeerde Leila Driessen. Uh, in combinatie met de watersportvereniging is er nu een mogelijkheid om daar meer strand te creëren. Om watersportmogelijkheden uit te breiden, ruimte voor kitesurfers, En de inbreng in dit proces is de twee ton die wij betaald hebben voor Venice Beach en de provincie... Die heeft 295.000 uh, dus subsidie ik u, gegeven. Ik hoor, ik hoor u een pleidooi houden voor de investering die goed gedaan is en die de markten goed is ja. gekomen. Dus u zegt van nee, dat is een vorm van, onderne van ondernemend besturen. Absoluut. Wat, uh, uh, wat je ook in het vervolg zou moeten kunnen doen, omdat je daarmee verandering kunt, uh, kunt brengen. Uh, ja, natuurlijk. En ja. Uh, de veranderingen die wij voorgenomen hebben, die staan duidelijk omschreven in uh, het, het raadsprogramma en het collegeprogramma. Dus wij blijven binnen die kaders en daar, nou ja, daar ontwikkel je wat. En daar neem je natuurlijk wel een zekere risico, maar wel met de gedachte dat je daar tegelijkertijd de provincie achter je aansleurt. En in het kader van het bestemmingsplan Strand en Duin, waar je ook op stuurt. Dus al die zaken, het is niet één punt, het zijn een heleboel factoren die je tegelijkertijd meedoet, mee, meeneemt. Kijk, en dat is nou besturen. Ja. Niet één dingetje, nee, alle facetten neem je mee. En... Het zou goed, het zou u zo'n keus, en dan stel ik aan alle vier de, de, de, de deelnemers... ...zou u zo'n keus ook kunnen maken voor parkeren? Parkeren zou je ook als een, uh, als een tool kunnen gebruiken... ...om je dorp te vermarkten. Het zou heel mooi zijn als je uh, als Zandvoort kunt, kunt etaleren... ...zoals we dat in de winter doen, het he, vrij parkeren. Zo zou je dat in principe ook kunnen doen op een aantal zondagen. Of je zou andere manieren kunnen vinden om parkeren... ...om het zo aantrekkelijk te maken voor mensen... ...het parkeren zo aantrekkelijk te maken... ...dat je daardoor toeristen trekt... ...en aan de andere kant van de deur geld gaat verdienen... ...terwijl je aan de achterkant wellicht verliest. Mag ik daar één ding even over zeggen? Over uh, uh, wat betreft uh, zeg maar de vergunningen die uitgegeven worden... ...ik heb dat laar laten gaan... Het, ...de kosten daarvan zijn hoger dan de opbrengsten. He, dus dat hele vergunningensysteem... ...wat we in Zandvoort hebben... Die, uh, die, die maar nu praat ik betreft. over het, het, het uh, toeristenparkeren. Dus ja, en dan het, toeristen parkeren, en dan het toeristenparkeren... ...dus dat is dan het volgende wat je daarin pakt. Uh, ik ben zelf van mening dat... Uh, ...de tarieven in Zandvoort soms zo hoog kunnen zijn... En dat, heb, ...dat heb je wel in meer plaatsen... ...ga maar eens in Amsterdam je auto neerzetten... ...dat stoot mensen af. He, dus daar ben ik zeker geen voorstander... ...daar is onze partij geen voorstander van... Uh, ...om die, uh, die tarieven zo hoog te maken... ...dat mensen hun auto... Uh, ...zeg maar, of niet meer naar Zandvoort willen komen... ...waarbij, ik wil ook wel zeggen... ...er zijn natuurlijk wel ook andere manieren... ...om naar Zandvoort te komen. Ja. Ja, uh, ja, ik vind eigenlijk zelf dat uh, de prijzen van uh, parkeren uh, per uur hier voor bezoekers, dat uh, je eigenlijk de aantrekkelijkheid van de gemeenschap of van, voor de bezoekers zo moet maken dat de prijs onafhankelijk is, en dat het de mensen niet zoveel uitmaken wat ze betalen, omdat het, we hier zo'n hoge kwaliteit hebben. Dat is één. Ten tweede denk ik dat parkeertarieven wel een sturend element kunnen zijn, uh, na een poos, om uh, bevolkingsgroepen aan te trekken. En dan zou je eigenlijk met de prijs moeten kunnen variëren. Maar het feit dat wij 1,1 miljoen vast per jaar in de algemene middelen moeten stoppen, want dat is nou helemaal zo afgesproken, daar zit ook een index op. Je moet ook handhaven en je wil ook reguleren. Dat maakt het een beetje moeilijk om met uh, de parkeertarieven te spelen om mensen aan te trekken. En nou hebben wij dat in mijn periode geprobeerd en gedaan met de middenboulevard. Nou, dat was, of meer, sorry, neem me niet kwalijk. De hele boulevard. Uh, om daar gratis in de winter te parkeren. Daar sparen we dus geld mee uit door een zakje overheen te trekken. Want die dingen die versleten kosten 22.000 euro per stuk. En de mensen kan, kunnen in de winter of in de, in de, in de wintermaanden kunnen daar gratis staan. En dat heeft gewerkt. Maar hoe, dat dan, hoe je verder zou kunnen regelen dat je meer mensen trekt door een lager parkeertarief. Ik denk dat we dan in het probleem komen. Meneer Simons, is er iets aan toe te voegen? Uh, er zijn al veel dingen gezegd natuurlijk als je als laatste komt, maar ik denk dat als je over parkeren praat, dat je toeristisch parkeren, want daar gaat het over natuurlijk, uh, moet uitbuiten, moet faciliteren. Dat je dus niet moet kijken naar hoe krijg ik zoveel mogelijk binnen, maar hoe benut ik het zoveel mogelijk om ook dat tot een punt te krijgen dat de mensen zeggen ik ga naar Zandvoort, want in de winter is het vrij. ...en bijvoorbeeld niet om acht uur, vooral op de boulevard... ...niet om acht uur sluiten, maar om zes uur... ...vanaf zes uur vrij parkeren... ...dan trekt dat, dan is dat een economische factor... ...die heel goed kan bijdragen. Meneer Thames. Uh, het uh, is natuurlijk duidelijk dat wanneer je gratis uh, parkeren zou bieden... ...dat, dat uh, mensen trekt, dat je dat gemakkelijker ja. naar zand. ...zo simpel is het natuurlijk. Maar dat kan helaas niet. Uh, de gemeenteraad die heeft... Uh, Besloten dat om een voorbeeld te noemen uh, onder het Louis Davids carré een parkeergarage moet komen. De gemeenteraad wilde drievoudig grondgebruik, dus niet alleen een parkeergarage en daarboven een mooi plein. Nee, het moet zo zijn: parkeergarage, scholen en daarover nog woningen. Nou, als je een parkeergarage bestelt op het moment dat er een schip in de grond gaat, dan weet je dat die betaald moet worden. Uh, daar zul je de parkeertarieven op moeten aanpassen. Helaas kan dat niet. Uh, sorry, uh, helaas, helaas is het uh, niet zo. Is het, pardon? Dat het afgeschoten wordt? Nee, even... nee, nee. Hela, helaas uh, kan je niet uh, de, de, de zaak helemaal kostendekkend maken. De parkeergarage, de parkeergarage moet een lager tarief hebben dan de omgeving uh, van uh, de garage zelf om de mensen te stimuleren die garage te gebruiken. Want ik denk dat het een goed uitgangspunt is dat de gebruiker. ...ook de kosten betaald. Maar wat u zegt, uh, en, en ik denk dat dat een nieuw aspect wordt... ...Zandvoort heeft altijd enorm veel toeristen kunnen trekken... ...omdat wij bijzonder waren op de zondagen dat we open waren. En nu gaat het er naar uitzien dat uh, iedereen straks de gelegenheid krijgt... ...om uh, de, de ondernemers in de hele omgeving, in heel Nederland om op zondag open te zijn. Ah, ja. Dus het bijzondere gaat weg. Als wij echter een zondag uh, gratis parkeren willen uh, invoeren dan is dat een inkomstenderving voor de gemeente. Iemand zal dat moeten betalen. Of het zijn de burgers die dat moeten betalen, of het zijn de ondernemers die het voor hun rekening nemen. Maar ergens moet het betaald worden. En dat is dus altijd waar je aan moet denken als je met een leuk voorstel komt. En op zich klinkt dat heel sympathiek, een paar gratis zondagen parkeren. Uh, maar iemand moet het betalen. ...zouden ja, we dan niet samen met de ondernemers in de gemeentelijke beheer of ontwikkelingsmaatschappij en de burgers een ja, tariefstelling een, kunnen maken? Ja, ja, dat dat is, de ondernemers daar ook wat aan mee betalen. Dat is een uitvoering, maar iemand moet het betalen. We begrijpen allemaal dat. We samen doen? We begrijpen allemaal dat uh, uiteindelijk de rekening betaald moet worden. Iedereen, iedere ondernemer, iedere partij, de rekening die op de mat komt, die moet betaald worden. Dat is duidelijk. Uh, aan de basis van, van, van, de, van een creatieve uh, manier om met parkeren om te gaan en dat als, als marketingtool te gebruiken, ga je ervan uit dat uiteindelijk die rekening gaat betaald gaat worden door de bezoekers die extra zouden gaan komen. En dat is, zou een vorm van ondernemend besturen kunnen zijn. Dat je een voorschot neemt op wat je mogelijkerwijs neemt. omdat je erin je gelooft dat het op die manier werkt. En daar moet je voor kiezen. Dat is een politieke keus die je, die je al of niet maakt, waarvan je in de toekomst niet precies weet hoe het uitpakt uh, uh, uh, het is zo dat uh, wij veronderstellen dat het centrum dermate aantrekkelijk wordt dat wij daar in de toekomst te weinig parkeerplaatsen zullen hebben. Vandaar ook dat het college heeft voorgesteld en de raad heeft het overgenomen om onder de Prinsessenweg nog eens een keertje 170 extra plaatsen te creëren voor eventuele bezoekers die er komen. Maar ik het, uw woorden, en dat... daarmee een stimulans voor het bedrijfsleven. Heeft. Maar ik begrijp het uw woorden dat iedere parkeerplaats onder de grond uiteindelijk zal resulteren op uh, ook uh, verhogen van de parkeergelden op de grond, op mijn verhaal? Niet nee, ik zeg alleen heel simpel dat als je uh, opdracht geeft een parkeergarage te bouwen... ...dat je de rekening moet betalen. Oké, okay, laten we dit onderwerp uh, afsluiten. Zo is het Dan gaan we naar stelling 2, Nieuw-Noord. Nieuw-Noord is een, een, een, een, ook nogal een project, uh, wat nogal wat voet in aarde heeft... Uh, wat al een tijdje sleept. Um, in 2004, kan ik me herinneren, kregen uh, wij ondernemers, ieder geval de strandpachters, um, kregen de vraag uh, voorgeschoteld van, is er behoefte, is, dat was eigenlijk de inventarisatie, is er behoefte aan extra ruimte? Als het, uh, als het uh, terrein uh, van de waterzuivering aangekocht zou worden door de gemeente, dat zou je kunnen gebruiken, is er wel behoefte? Uh, daar zijn in, want we willen op korte termijn willen we dat terrein gaan uh, gebruiken en willen heel nieuw noord gaan herschikken. Daar zijn ideeën over, daar waren toen ook ideeën over. We praten over 2004 en er zou op korte termijn iets gebeuren. Zover zijn we eigenlijk niet gekomen, want uh, we zitten nu in 2010. En eigenlijk ligt die vraag er nog steeds. Um, dus Iedereen die ingeschreven heeft in die tijd, zit eigenlijk nog een beetje te wachten. Nou zijn er ideeën over, hebben ook te maken met ontsluiting wellicht. Met de Herman Heermansweg en andere stelling die we, die we hebben. Maar als je nu praat over de uh, Nieuw-Noord, de ontwikkeling daarvan. ...voorstand van zaken. Meneer Simons. Ik denk dat als we praten over Nieuw-Noord... ...dan is het ook een uh, kwestie van keuzes maken. En ik denk dat de, huid, uh, de wethouders die hier aanwezig zijn... ...dat nog meer uh, kunnen bevestigen... ...dan uh, wij dat kunnen doen als raadsleden... ...of als uh, lijsttrekkers. Uh, het is een kwestie van keuzes maken. En er waren heel grote projecten... ...want Nieuw-Noord is ook nogal een project. Uh, die liepen al. Dat is louis carré en was middenboulevard... Met andere woorden, de capaciteit die is natuurlijk enorm belast met die grote projecten. En daar moest al eh, externe kunde voor eh, ingehuurd worden. Met andere woorden, eh, het, de ontwikkeling van het project eh, Nieuw-Noord, dus het benutten van het eh, bedrijventerrein, dat is verder opgeschoven in de planning. Daarnaast zijn er natuurlijk nog steeds eh, onderhandelingen gaande met de waterzuivering. Ze hebben dat uh, voor, uh, ik geloof, voor een gulden destijds overgenomen. En dat moet natuurlijk nu tegen de marktwaarde dus uh, teruggekocht worden. Met andere woorden, daar is ook nogal wat uh, ten grondslag om dat weer terug te krijgen en uh, als bedrijventerrein uh, te kunnen ontwikkelen. En daarnaast is de bedoeling om dus te, de terreinen die verworven zijn door uh, de Kei, om die uh, te ontwikkelen als voor woningbouw. Maar ...door het, de, de, de wijzigingen in het beleid van, van de KEI... ...die dus uh, een grote uh, terugval hebben gehad in het afgelopen jaar... ...met uh, een verlies van 30 of 40 uh, miljoen... ...die hebben dus uh, zich op de core business teruggetrokken... ...en uh, richten zich niet meer op het ontwikkelen van... ...met andere woorden, die partner is ook niet meer degene die we eigenlijk zouden wensen... ...om tot ontwikkeling te komen. Er zijn nogal wat maren bij het ontwikkelen van het terrein... ...maar dat de bedoeling om daar... Uh, zeg maar naar de spoorlijn toe het bedrijventerrein uh, te vestigen en de terreinen die vrijkomen dat daar voor woningbouw te, te benutten en in verschillende sectoren ook voor sociale woningbouw, maar ook voor hogere huren en een verdeeld uh, palet, dat is natuurlijk de bedoeling, maar dat ja. is nogal opgeschoten Ik hoor u zeggen, we zijn wat achtergelopen op het, uh, op het schema, dat zijn externe factoren de visie van uh, uw partij is in ieder geval dat uh, u het uh, de, bedrijven gedeeld en aan de andere kant van de Kamer Lang de wil verplaatsen, om daar... Dat is het opzet ja. te ontwikkelen. Ja, dat is het opzet. Meneer De Vries. Um, we vinden in ieder geval heel belangrijk dat er een scheiding is tussen, uh, wat wij doen, ...de toeristische functie, de bedrijvenfunctie en de woonfunctie. Uh, wat betreft Noord zijn er natuurlijk mogelijkheden om uh, toch wat meer woonfuncties neer te zetten. Dat vinden we belangrijk... Ook voor jonge mensen hè, dat die zich weer kunnen vestigen in, uh, in Zandvoort. Want dat is natuurlijk een, toch, een, uh, toch een probleem. Uh, dus we willen wat dat betreft, willen we eigenlijk tot een kijken in hoeverre we dat hele gebied een, een duidelijke keuzes kunnen maken voor um, het industriële gedeelte. En dan uh, eigenlijk alleen maar industrieën die ook zinvol zijn in, uh, in Zandvoort. Hè, een atoomcentrale hoeven we natuurlijk niet in Zandvoort te hebben. Uh, uh, dus, het zijn dus Wat ons betreft, zijn het industrieën die gerelateerd zijn aan het ondernemerschap. In maar denkt u dat te kunnen sturen als politiek? Is het zoals bedrijventerrein vrijgegeven wordt dat de economie zich daarin zelf bepaalt? Uh, als overheid kun je zeker uh, gedeeltelijk stimuleren... ...en verder zul je het, zeg maar, het regelgevingsklimaat zodanig moeten maken... Uh, ...dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich te vestigen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. He. Je moet het ze niet tegenmaken. Uh, dus in die zin kun je gedeeltelijk sturen... Uh, en verder, ja, ik ben zelf een voorstander van de ondernemer moet wat dat betreft ook zijn ondernemerschap laten zien. En dat hij daar ook wat wil gaan doen. Uh, en het enige wat je als, als overheid kunt doen is daarin faciliteren. Uh, waarbij je wel de grenzen moet trekken. Uh, dat tot, tot zover en niet verder. Uh, dat niet is dat is. Wat gaan we met dat uh, investietrijd doen? Nou, hoe, hoe mag gaan het, we? Heel, mag gaan het heel gaan? duidelijk zijn dat uh, de VVD uh, er een groot voorstander van is dat daar. Een industrieterrein komt. Uh, wij zijn ook van mening dat daar uh, bedrijven moeten komen die als een soort, ja, noem het maar een back-office voor het strand dienen. Het kan dus niet zo zijn dat er wij alleen maar een strandexploitatie hebben en dat daar dan geen uh, zeg maar terugkoppeling kan zijn naar uh, loodsen, die we allemaal uh, weten dat die nodig zijn voor de strandexploitatie. Maar wat we ook nodig hebben, dat zijn gewoon ambachtslieden. Er moet een goede timmerman zijn en misschien wel meerdere. He, er moet gelast kunnen worden. Al dat soort primaire zaken, die moeten daarin uh, vertegenwoordigd zijn. We hebben uh, standplaatshouders, visboeren, we hebben uh, venters. Die moeten allemaal een, een, een, een, een thuishaven hebben, noem het en maar hoe zo. hoe de VVD over de combinatie wonen en werken? Nou, in ieder geval, uh, VVD is enorm voor werken en is ook enorm voor wonen, als u dat bedoelt. Ja. Maar de combinatie het, het, kan, het, kan, het, kan, het kan niet altijd door elkaar zijn. Uh, om alleen al te kijken naar het industrieterrein zijn we enorm gebonden aan milieuvergunningen. Er zijn milieucategorieën die niet naast elkaar kunnen. Die velen elkaar niet en die velen ook het wonen niet in een, in een cirkel van uh, 100, 200, 300 meter. Dus daar hebben we gewoon rekening mee te houden. Dus bij de inrichting van een nieuw industrieterrein en de grond is beperkt. ...in Zandvoort voor de industrie... ...of het bedrijventerrein, noem het zo... Eh, ...moeten wij rekening houden... ...met een bepaalde afstand... ...dus we moeten heel zorgvuldig kijken... ...dat eh, bepaalde bedrijven... ...op een, een zo ver mogelijke afstand... ...van de woningbouw zal zijn. En eh, nou, dat zal op zich al een hele interessante puzzel zijn... ...verder mijn collega eh, Simons... ...die heeft eh, heel duidelijk aangegeven... ...dat vanwege de vele projecten die we hebben... ...wij Nieuw-Noord eh, in de koelkast hebben gezet... ...dus het ligt niet stil... Maar uh, ja, we kunnen niet alles tegelijk en er gebeurt heel veel in Zandvoort. Maar het uh, is een, een, een, zonder meer een feit dat er een bedrijventerrein, een goed geoutiëerd bedrijventerrein moet komen. In wat voor termijn praten we nu? Nou, dat, dat is heel lastig te zeggen. Maar uh, er is uh, een uh, actualisatie van geïnteresseerden geweest nog geen half jaar geleden. Om te kijken de mensen die in 2004 gereageerd hebben of die nog willen. En uh, nou ja, daar zijn er uh, weinig afgevallen, kan ik u zeggen. Dus er is een grote behoefte binnen aan. Wat termijn, wat, binnen wat voor termijn kunnen ondernemers hun loods gaan bouwen als ze dat graag zouden willen? Nou, dat kan ik niet zeggen. Want we, zitten, we zijn daarmee uh, bij afhankelijk, onder andere van de woningbouwvereniging... ...die een grote rol speelt in de wijkontwikkeling. Maar en die hebben al gezegd dat ze, dat ze geen rol meer zullen spelen in, het, in uh, de, de grote gebouwen, zeg maar. Het BMZ-verhaal en de Corodex. Daar gaan zij niet meer over, dat mogen ze niet meer doen. Dus daarin zou weer een rol gevuld kunnen worden door de gemeente, meneer Demmers. Ja, ik ben, uh, een industrieterrein klinkt zo vervelend. Ik wil wel meer, meer over bedrijvenpark hebben, dat is één. Ten tweede uh, zullen we dus ook moeten denken aan een de ontsluiting. Daar had ik een ander idee voor, via de Keesomstraat achter het circuit langs en dan uh, die weg waar het uh, traject tracé al voor uh, toestemming is gegeven van het circuit naar de boulevard. Dus die Herman-Heinmansweg is daarmee voor mij dan afgedaan. Dat is een onmogelijke zaak met Natura 2000-gebied. Ik denk dat uh, ambachtelijke bedrijven, zoals uh, de vorige spreker zegt, een heel belangrijke zaak is. Een constructiebedrijf, houtbedrijf, uh, en, uh, elektriciteit, elektriciteitsman, een paar autobedrijven. Dat die zeker van belang zijn voor, uh, inderdaad faciliterend voor hetgene wat hier uh, op het strand en aanverwant uh, gebeurt. Ten tweede, denk ik dat. Uh, als algemeen beleid de gemeente zou moeten hebben. Om uh, de KEI uit te kopen. De codex uit te kopen. Uh, zwaar in onderhandeling te gaan met Rijnland. Want het zal toch niet zo zijn dat het ene uh, lichaam van het openbaar nut. Het andere lichaam een paar oren afsnijdt. En dus, uh, dan de grond in erfpacht uit te geven. En dan kan je snel bouwen. En dan zijn de realisatiekosten zijn ook uh, lager. En je kan de huidige bedrijven. Die dus moeten verhuizen naar de overkant. Die zou je kunnen faciliteren. Het derde idee is, omdat wij een glasvezel uh, knooppunt hebben, Europees glasvezel knooppunt, uh, vlakbij het circuit, sprint en nieuw. Er wordt nog niet zoveel gebruik van gemaakt om daar op dat stuk een uh, provider neer te zetten die vanuit zijn uh, of haar beroep de glasvezel uh, kan aansturen in de rest van Europa waar hun klanten zitten. Daar is echt behoefte aan. En die zouden wij kunnen faciliteren. En dan trek je een heel ander soort werkgelegenheid. En ook een, uh, ja, een stuk werkgelegenheid ook voor de omgeving. Even terug nog naar, die, uh, uh, naar de ontwikkeling van het gebied op zich genomen. Alle partijen zijn er eroverheen. Staan de enige van de Kamer in Wonnenstraat. Er loodsen staan en er uh, gewoond gewerkt wordt. Die eigenlijk naar de andere kant verplaatst zouden moeten worden. Om een duidelijke afscheiding te maken. En om dan uiteindelijk ook ruimte te creëren voor nieuwe woningbouw. Want dus de ruimte is beperkt in, uh, in Zandvoort. Krijgen we, hoe krijgen we de, de, de mensen die aan de verkeerde kant zeg maar, van de Kamerlinge Onstater die visie hoe krijg je die uiteindelijk naar de andere kant verkeerde kant de kant de, de, de minder gewenste kant de, de kant ja precies ja, ja. je hebt de kant van je hebt de kant um, naar de spoorbaan toe Kamerlinge en dan richting de spoorbaan daar ja. ligt er nu al wat loods en daar is het vrijgekomen gebied wat aangekocht zou moeten gaan worden heb je hebt de andere kant ...heb je uh, bedrijvigheid en wonen dicht, uh, dicht bij elkaar, of zelfs bovenop elkaar. En ik dacht dat de wens van alle partijen was om uiteindelijk dat gebied voor wonen beschikbaar te maken... ...en vervolgens de spoorbaankant van de Kamerlijke Wonenstraat te gebruiken als, als bedrijventerrein. Een soort van uh, waar nu de, <coughs> de verstegen zit met de koolpit, daar huisbouw? Nee, nee waar BMS zit, waar koren uh, Ja, daar zouden ja. dan huizen moeten komen. Maar, maar hoe krijgt u uiteindelijk al die loodbezitters en, en mensen die daar nu al zitten en misschien ja, ook wonen, nou, dat is het je die aan de andere kant? Ja, ja nou, die, moet, die mensen moet je schadeloos stellen. Je moet ze dan, uh, uh, en dan zeg ik, je kan het, hoeft daar niet al te veel geld voor uit te geven als je daar inderdaad die grond aan, uh, voor erfpacht gaat uitgeven. Je moet die mensen nu betalen wat de marktwaarde van hun bedrijf is. Je moet herstelkosten, verhuiskosten geven en uh, nog een steuntje in de rug en ik denk als je dat uitgeeft in Erfpacht en je maakt goede grondexploitatie voor de huizen die daar gaan komen met een kwaliteit. Kwaliteit wil er altijd niemand voor betalen, dat je daar niet grondexploitatie voor verluizing uitkomt. En als is u vraag de termijn waarover je dan gaat praten? Uh, ik denk uh, als wij alert zijn als gemeente en we maken gebruik van uh, de hopelijk uh, over twee maanden goedgekeurde wet... Uh, ik, uh, ...crisis- en herstelwet... ...die door de Eerste Kamer heen moet... ...dan kan het vrij rap, want dan kan ik een hoop regels overslaan. Dank u wel. Meneer hier nog iets aan toe te voegen? Nee, ik, uh, ik op zich... ...ik, uh, ik moet, wil nog wel even op de heer Taats reageren... ...die zei, er is een zekere spanning tussen uh, wonen en werken... ik denk dat je... ...wat dat betreft, dat je moet zeggen... ...er is een zekere prioriteit voor wonen... Uh, dus je zult bedrijven moeten zoeken... Uh, ...om die woningen heen... ...die het wonen niet belemmeren... Of, or, ja. Of moeilijk maken. Dus Zo'n glas, zo glasvezelboer bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar ik kan me nog een heleboel andere soorten bedrijven bedenken. Dus op zich, ik ben het, <coughs> het eens met uw principe zegt je moet daar voorzichtig in zijn. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, we gaan daar geen bedrijven neerzetten die schadelijk zijn voor de De Weet van de koophandel bijvoorbeeld, die maakt er een duidelijke uh, keuze in. Die zegt, ware polder moet bedrijventerrein zijn, absoluut geen woningbouw er, erbij. Want vroeger of later krijg je het conflict van klagende mensen die er eerst hebben gewoond. Uh, een speeltje verkocht hebben, er komen nieuwe mensen in die die afspraak nooit hebben, uh, nooit hebben gemaakt, die willen zijn weten, dus dicht op het circuit, dicht op de lassen, dicht op de bakkerij zijn gaan. zitten. Categorie. Dat, laat zich moeilijk, en dat laat zich moeilijk plannen, waardoor de, de, de bedrijvigheid van bedrijventerreinen, langzaam teruggedrongen gaat worden. Dat is de visie van de Kamer van Koophandel. Maar ondersteunt u dat, uh, meneer Taaters? Ja, we praten in ieder geval in Zandvoort in een kleinschalig bedrijventerrein. En als u dat vergelijkt met de Waardepolder. Gaat dat volkomen mis? Dat is een grootschalig bedrijventerrein en dat is ook zelfs met zware industrie. Dus die vergelijking die slaat echt uh, helemaal nergens op. Bij ons is het een kleinschalig bedrijventerrein en uh, ik wil het geen huishoudelijke bedrijven noemen, maar uh, de, de, de, zwaar, de zwaarste milieucategorie, dat zijn de visbakkers die in milieucategorie 3 uh, vallen. Uh, dus uh, het, is een, het is een heel ander verhaal. Als wij bedrijven aantrekken, dan zal de, zullen dat bedrijven moeten zijn die. Uh, ...niet veel verkeer zullen aantrekken. Want daar hebben we genoeg van in Zandvoort. Dus we zullen daar wat selectief te werk moeten gaan. En het zou zelfs uh, verstandig zijn om uh, bedrijven die veel verkeer aantrekken... ...en op dit moment gevestigd zijn in het industrieterrein... ...om die uh, te, ja, te bewegen, om uh, naar elders te gaan. En stel de VVD dan dat uh, bedrijvigheid die aangetrokken gaat worden... ...in de toekomst, dingen die we nu nog niet kunnen verzinnen... Ja niet boven een bepaalde categorieën. Ja, u, u, u, komen. Praat, u praat over bedrijven, uh, dus bepaalde uh, industrieën of bedrijven die je aan wilt trekken. Maar ik denk dat, wat wij, uh, dat we al grote moeite hebben om wat wij hebben straks te huisvesten. En uh, waarna gekeken wordt is natuurlijk uh, wat, uh, hoeveel personeel die bedrijven hebben, want dat is natuurlijk heel interessant. En, uh, maar, maar wij zullen, denk ik, en, en misschien het, het idee van meneer Demmers, dat zou wel een mogelijkheid zijn. Maar u moet er niet bij denken dat wij veel bedrijven en industrie naar Zandvoort zullen halen. Het toerisme, de horeca, dat is de industrie van Zandvoort. En dat, denk ik, moeten we goed in ons achterhoofd houden. En zware industrie en, en bouwnijverheid en noem maar op, dat moeten we niet in Zandvoort hebben. Anders dan faciliterend voor dat wat we hebben, strand en horeca enzo. Als alles zo blijft zoals het is in de zin van het faciliterend moet zijn voor de bedrijvigheid die er nu is, dan verwacht je waarschijnlijk ook niet een hele grote uh, groei van bedrijvigheid daar. Volstaat de, uh, de route erheen dan niet zoals die is? Moet je gaan denken aan een verlengen van de Heijemansstraat, Moet je denken aan de, de, de, wat uh, de heer Demmers bijvoorbeeld zegt? Moet je denken aan een alternatief via de, via de Noordboulevard langs het circuit voor ontsluiting van dat gebied? In hoeverre is de noodzaak om het gebied te ontsluiten dan nog aanwezig? Meneer de Vries. Uh, wij zijn er tegen, tegen de verdere ontsluiting, omdat dat ten koste van gaat gaan van uh, natuurgebieden. Dus wij zijn het eigenlijk wel heel tevreden met zoals het nu is. Oké, okay, dus u zegt uh, Herman-Heijermans uh, straatverlenging, dat is uh, per definitie uitgesloten. Ja. Maar een alternatief van Michel Demmers. Ja, weet ik, uh, ik heb natuurlijk uh, drie keer geprobeerd in de laatste twintig jaar om met die uh, Herman-Heijermans weg. Maar uh, afgezien dat, van dat er vijf professionele clubs zijn die daar uh, tot en met uh, de hoogste boom gaan procederen... ...is het dus nu een van de aangewezen 164 gebieden in Nederland Natura 2000. En als je daar iets doorheen wil leggen, afgezien van allerlei andere problemen qua kosten en uh, belangrijk club... Uh, ...moet daar een uh, zeer zwaarwegende bijzondere uh, reden zijn om af te wijken van Natura 2000. En dan sta je zo bij het Hof van Straatsburg... Ik denk niet dat we dat moeten willen. En er was al een tracéetje uh, met veel pijn en moeite gerealiseerd... ...van de Noordboulevard naar het circuit toe. We moesten nog een weggetje omleggen, want daar zat die, uh, die tap uit. Hè. Dat is zo'n vogel, die zat in de weg. We hebben netjes een het tracé ligt daar netjes omheen. Dus uh, daar zou je dan uh, bij de Tarzan bocht en verder bij de Keesumstraat kunnen uitkomen. En ik vind wel een ontsluiting wel belangrijk, want... Het verkeer vanaf de Noordboulevard richting Noord belast uh, de, de die Parallelweg, de burgemeester van Alvenstraat. Je hebt problemen bij de oversteek uh, van, het, uh, van het park en dan gaat het direct naar beneden. De andere problematiek is dat de kost verloren staat. De rotonde is nog niet af, maar ik weet zeker dat die ooit gaat afkomen. Maar die wordt dan ook weer zwaarder belast als je daar weer bedrijven, meer, uh, bedrijven neer, neerzet. Dus het lijkt mij voor de algehele. Wat hij nu zegt, hè, dat gaan we lekker niet doen. De Vries zegt Ja, dat dus gaan we lekker niet doen, want we gaan niet klungelen aan zand en, en gras. Want dat moet lekker zo blijven. Maar je kan beter de pijn, beter met, zo, met die drie wegen. Dus, dus één ontsluiting zegt, kan je beter verdelen. Dan wordt het voor iedereen beter. En is Mons? Ja, ik denk dat het punt bij veiligheid komt te liggen. Als we denken aan de huidige bezetting van Nieuw-Noord. Dan wonen daar al heel veel bewoners, hè, dus dicht be bevolkt. Dat gaan we uitbreiden. Daar wordt straks gebouwd, er worden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. Daar komt ook de brandweerkazerne. Met andere woorden, voor ons is dat ook een punt in het eh, verkiezingsprogramma dat we neerzetten. Ontsluiting, dat is voor ons een must. We zeggen, dit is een punt van veiligheid. Dus de oudere partij zegt, uh, hoe dan ook... Um, we, we praten niet zozeer. We niet zozeer over de Hermansweg, maar ja. over ons een tweede ontsluitingsweg. Waar dan ook. Laatste uitbrander, meneer Taters. Nou, uh, VVD is al uh, jaren uh, voorstander van doortrekken van de herman Heermansweg. Ja, ja. Dat zal absoluut zal dat heel lastig zijn. Een van de knelpunten, dat was het kostverlorenpark. Uh, dat had een ja. hoge natuurwaarde. Uh, maar ik kan u zeggen dat de afgelopen 10, 20 jaar is het kostverlorenpark... Uh, zwaar verwaarloosd. De natuurwaarde die is behoorlijk achteruit gegaan en uh, zelfs de eigenaren daarvan uh, die uh, proberen subsidie bijeen te halen om de boel weer een beetje recht te trekken. Er is zeer uh, parkvreemde uh, flora en fauna uh, de, de, de, de, gekomen, waardoor dit eigenlijk het moment zou zijn om te zeggen park. ja wat wij nodig hebben, dat is een corridor van maximaal 12 meter. Uh, dus bij het doortrekken van de Herman Heijemansweg heb je een corridor nodig van 12 meter tot aan het spoor, zeg maar. En uh, dan maak je inderdaad een keuze tussen natuur en milieu. Je moet wat natuur op, uh, offeren van een lagere orde. Dat is het inmiddels geworden. Uh, het is geen tuindorpenlandschap meer daar. Het is, het is gewoon uh, ja, verwoorden door de honden die uitgelaten zijn, de fecaliën die erachter gebleven zijn met allerlei. Uh, plantjes en zaadjes en noem maar op. Ja, maar, maar dat zorgt juist voor meer biodiversiteit. Dus verwaarlozing maakt goed, de natuurwaarde hoger. Nou dat, uh, in dat plaats van aan. lager. Moeten de de de de des des Moet er dan ook ondertunneld worden? Uh, dan zou dat inderdaad uh, ondertunneld moeten worden. En dat is ook een probleem. Kost een heleboel geld. Maar ik, de, ik denk dat het straks absoluut nodig zal zijn. En het, Zeker voor en het alternatief wat net naar voren is gekomen om het via de Noordboulevard te proberen, daar geloof ik helemaal geen fluit van. Dus als ik de VVD hoor, dan geloof, eigenlijk als geloof we allemaal doe je in de kerk. hoor, behalve D66, dan zegt u allemaal, uh, Noord moet uh, ontsloten worden. D66 stelt, um, dat kan niet, want hoe dan ook, linksom of rechtsom, gaat het door natuurgebied heen. Als we de bedrijvigheid en, en uh, het wonen, niet, als dat niet in aantal explodeert, is het ons inziens ook niet nodig om, uh, om, om verder te ontsluiten. En u zegt de natuurdruk moet wijken voor uiteindelijk de maatschappelijke druk om, ja. om, te, om wel te ontsluiten. Dat is de oudere partij. Ah, Wim, er is nog één alternatief. Dat hebben we ook uitgebreid onderzocht. Dat was misschien ook een leuke. Als je, dan hou je nog wel de, de verkeersdruk op de rotonde. Maar goed, dat is nou goed, zal een goed ding worden. En de verkeersdruk op de stukje kost Maar dan hadden wij bedacht ooit. ...om dan over die spoorwegovergang... ...en daar gelijk rechts af te gaan... ...en dan zit je niet meer achter die viskarren... ...in de file op de Validaeestraat. Ja. Uh... Ja, ja, maar toen zat ik met jou... Uh, ...in het bestuur van de VVV... had ik daar geen tijd voor. Ja, Oké. Okay. Ja, maar die... ...die prijs, de prijs om dat te maken... ...die weg met die spoorwegovergang ...met alle toeters en bellen erop... ...hebben we nog bij de provincie, hebben we nog nagevraagd... ...want die zouden mee kunnen betalen... Nou, ...niemand vond het interessant... ...zeker de prijs was dermate hoog... ...dat het niet verantwoord was om miljoen. het aan te leggen. Ja, 14 miljoen, daar heb je een hele nieuwe boulevard voor... ...en dan heb je de helft nog uitgekocht ook. Goed, beste mensen. Uh, we sluiten hiermee af. Ik denk dat uh, het verhaal van uh, het, het ontsluiten van uh, Nieuw-Noord... Uh, nog wel een staartstof krijgen. Ben ik ben benieuwd straks wat de anderen uh, er ook van vinden. Want als het zo is dat uiteindelijk verreweg een meerderheid verreweg een meerderheid een ontsluiting wil van Noord dan zal dat linksom of rechtsom toch gerealiseerd moeten worden. En daar waar partijen zeggen het kan niet, het zal niet, het mag niet moeten we origineler zijn en kijken of we het op een bepaalde manier wel kunnen doen. Want je kunt niet onbeperkt huizen gaan bouwen, je kan ook niet onbeperkt uh, bedrijvigheid naar binnen halen als ja. dat al zou gebeuren. Het luchtschip van Bierman. Dan ben ik benieuwd wat de politiek daar de komende vier jaar op gaat verzinnen. Mag ik u bedanken. Uh, we zijn, dacht ik, binnen de tijd gebleven. Uh, en de volgende vier uh, uitnodigen om hier aan tafel te komen staan. Ja, het is beter zo, maar mag niet uit, joh. staat hele goed. <laughs> Goed, de volgende vier politici zitten aan tafel. Ja. En daar zitten ook wat uh, nieuwkomers bij in, uh, in ieder geval als lijsttrekker. Misschien is het handig om heel even snel een, uh, een uh, rondje te maken, heel even kort te zeggen voor welke partij uh, u bent. Uh, en, en in twee zinnen wat u al gedaan hebt, wat u nu doet. En dan werken we vanaf deze Willem Paap, Social Zandvoort. Virgil Babits van GroenLinks, Zandvoort. Uh, Gert het Partij van Arbeid. Gijs Rode, CDA Zandvoort. Oké, okay, nou weten de luisteraars ook een, een naam te koppelen aan de stem. Dat is misschien wel zo handig. Kijk, wij zien het allemaal, maar luisteraars we zien dat niet. Verblijfstoerisme, dat is een, uh, een stelling die ik uh, met u zou willen bespreken. En verblijfstoerisme, ja, dat, dat is natuurlijk een beetje een... een, een uh, en nogal, een, een belangrijk punt hier in, uh, in Zandvoort. Want de laatste tellingen, toeristische tellingen die zijn geweest in 2003, meen ik uit mijn hoofd. Eh, vanaf 2003 tot nu um, hoor je het gevoel op straat uitspreken alsof het verblijfstoerisme zou dalen. Als überhaupt het toerisme uh, wat zou dalen. In de tijd spraken we nog over 4,5 tot, uh, tot uh, 5 miljoen bezoekers per jaar. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid. 5 miljoen, dat haalt de Grand Canyon in, uh, in uh, ...in Amerika nog niet eens, dus dat, dat zet je dus echt wel op de kaart. Maar wat is er nu van overgebleven van die, van die 5 miljoen? Um, Verblijfstoerisme lijkt achteruit te zijn gegaan. En, de, en da daar wordt van gezegd, ja, maar er zijn ook hotels uh, verdwenen. Er zijn uh, hotels die gebruikt worden om, uh, om, om werkende uh, uh, polen bijvoorbeeld in, uh, in het Zandvoortse geval uh, te huisvesten. Want daar is ook huisvesting voor nodig... Dus er verdwijnen bedden, en als de bedden verdwijnen, verdwijnt ook het verblijfstoerisme. Anderen hoor ik zeggen van, ja de kwaliteit is uh, niet goed genoeg in Zandvoort. Er zou, moet, uh, er zou iets beters moeten komen waarmee je dat opvijzelt. Anderen zeggen weer, ja het weer is de afgelopen jaren niet zo goed geweest. Dat zou ook nog kunnen. Er zijn heel veel factoren waarvan we niet precies weten wat we weer Een aantal hebben in de hand, een aantal hebben niet in de hand. Maar wat wil de politiek ermee? Verblijfstoerisme. Ja, um. Als ik, praat over, ik, ik ga niet praten over wat we allemaal gedaan de afgelopen vier jaar. Want ik sta hier als lijsttrekker en ik wil praten over wat we moeten gaan doen. En wat wij moeten gaan doen is ervoor zorgen dat er uh, in ieder geval een paar klashotel, één of twee klashotels bijkomen. Grote klashotels. Uh, dat heb ik ook in die reactie geschreven. Het liefst één de en uh, het realiseren van het hotel waar eigenlijk uh, uh, weet het circuitpark Zandvoort al een tijdje mee bezig is geweest. Maar wat om allerlei redenen tot nu toe is gestruikeld. Ik denk dat dat uh, van belang is. Hoogwaardig collectief goed en mogelijk duurzaam gebouwde hotels nodig. Uh, je haalde zelf net aan... Uh, ...ja, die, die, er zijn uh, hotelruimtes, pensionruimtes erop... ...wordt gebruikt voor uh, huisvesting van... Uh, ...eigenlijk als een soort van kamerverhuur permanent... Uh, ...maar niet meer als, uh, als pension of uh, als hotel. Uh, dat moeten we bestrijden. En we moeten ook daar waar dat heeft plaatsgevonden terugdraaien. Uh, het moet gewoon weer beschikbaar komen voor toerisme... Voor de rest moeten we kijken op welke manieren we... Uh Ma mag de politiek daarop ingrijpen? Is er überhaupt een mogelijkheid om tegen ondernemers te zeggen van ja, je moet je bedrijf sowieso leiden? Want een, een hotel is een ondernemer en of je het aan een toerist verhuurt of aan een werkende uh, pool... Nee, nee, nee het, gaat, het, gaat, het gaat om welke bestemming het heeft.